9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. In de welzijnssector zijn de afgelopen tijd duizenden banen verdwenen. En het banenverlies gaat nog steeds door. Dat zegt brancheorganisatie MO Groep. In totaal raken 8 tot 9000 mensen hun baan kwijt, is de schatting. Vooral collectieve voorzieningen als peuterspeelzalen, ouderenwerk en sociaal-cultureel werk raken veel mensen kwijt. Dat is volgens de sector het gevolg van bezuinigingen bij de gemeentes. Het grootste punt van zorg is het oudere werk. Daar is veel vraag naar, maar het krijgt vooralsnog geen extra geld. Uitzendkrachten, seizoensarbeiders en freelancers krijgen voortaan sneller een vaste baan. Dat staat in een CAO voor flexwerkers waar de uitzendbranche aan werkt. Als flexwerkers langer dan zes maanden ergens werken... kunnen ze volgens de plannen in dienst treden bij hun uitzendbureau. De CAO zou op 1 januari 2013 van kracht moeten worden. Voor de flexwerkers betekent zo'n dienstverband meer zekerheid... terwijl ze niet in dienst hoeven te worden genomen door de bedrijven waarvoor ze werken. De uitzendbureaus willen meewerken aan deze constructie... op voorwaarde dat ze minder premies hoeven af te dragen. De langstudeerboete is een regelrechte bedreiging voor de topsport in Nederland. Dat zegt rector Jet Bussemaker van de Hogeschool in Amsterdam in de Volkskrant. Doekle Terpstra van Hogeschool in Holland en Marcel Wintels van Fontis zijn het met haar eens. Vanaf komend studiejaar moeten studenten minstens 3000 euro extra betalen... als ze meer dan een jaar vertraging oplopen. De schoolbestuurders vinden dat er een uitzonderingspositie moet komen voor sporters. Zeker een kwart van de Olympische sporters loopt een groot risico... dat ze die lang studeerboete moeten betalen. Een bijeenkomst van Syrische oppositiegroepen in Cairo... is zonder veel resultaat beëindigd. Zouden afspraken worden gemaakt om het verzet tegen president Assad... meer structuur te geven...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 Behalve de Nederlander waren Australiërs, Duitsers, Amerikanen, Nooren, een Pool en een Panamees aan boord. Het weer eerst bewolkt vanmiddag zon, maar ook wat regen- of onweersbuien. Het wordt 24 tot 27 graden. Morgen weinig verandering, het wordt dan wel iets minder warm. ANWW-verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het langzaam over drie kilometer. Tussen de knooppunten Rotterpolleplein en Raasdorp. Op de ringweg Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Daar staat bij de afwit Westport twee kilometer door een ongeluk. De rechterreis is daar afgesloten. En een korte file op de A28 naar Utrecht. Daar staat bij Amersfoort twee kilometer.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 Kinderarbeid, dat pikken we niet. Kijk op unicef.nl wat jij kan doen. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is vier minuten over negen. De derde bestuursvoorzitter in korte tijd is opgestapt bij Britse bank Barclays. En nou wordt ook nog eens een van die bestuursvoorzitters gehoord vandaag door de Britse Kamer. We schakelen zomaar eventjes met onze correspondent in Groot-Brittannië. Maar eerst naar sporters en studeren. Want topsporters moeten geen langstudeerboete krijgen als ze vertraging krijgen tijdens hun opleiding. Volgens bestuurders van hogescholen moeten deze sporters daarvan worden uitgezonderd. Een van die bestuurders is Jet Bussemaker van de Hogeschool van Amsterdam en ook oud-staatssecretaris van Sport. Hou Bussemaker, goedemorgen. Goedemorgen. U noemt die langstudeerboete een regelrechte bedreiging voor de Nederlandse topsport. Is het zo erg? Nou, als ik kijk naar mijn eigen hogeschool, dan hebben wij 17 studenten die aan de Olympische Spelen in Londen meedoen. Die zijn daar uh, minimaal een jaar mee kwijt om zich daarop voor te bereiden met alle trainingsverplichtingen. Uh, en dat betekent dat ze één keer uh, meedoen dat ze daarbij eigenlijk al lang studeerder uh, worden. En dat zijn studenten, dat kan ik u wel vertellen, die keihard werken en studeren. Maar het weerhoudt ze daar kennelijk niet van, mevrouw Bussemaker, om naar de Olympische Spelen te gaan. Nou, daar ben ik dus wel bang voor. Want uh, ik heb een bijeenkomst georganiseerd met uh, alle sporters uh, die uh, wij hebben al eerder dit jaar. En ja. hen gevraagd hoe wij ze ook kunnen ondersteunen. En dan beginnen ze allemaal hierover. En zij zeggen dus, uh, ik wil volgende keer zal ik niet meer meedoen bij de Olympische Spelen. Ik overweeg ook aan andere grote internationale evenementen niet meer mee te doen. Want ik krijg het niet meer voor elkaar om dan binnen de gestelde tijd uh, uh, af te studeren. Dus dat is toch wel heel zorgelijk. Maar mevrouw Wessenmaker, als u vraagt om ondersteuning... Wat Geeft u ze dan, want u kunt ze ondersteunen, u kunt uw eigen plan opstellen. Wij hebben een topsportcoördinator uh, aangesteld. Wij hebben specifieke programma's die ervoor zorgen dat studenten op afstand kunnen studeren. Met name bij de Johan Cruijff University. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met hun onregelmatige patronen, met veel in het buitenland zijn, et cetera. Maar ik vind het verkeerd als wij uit onze eigen middelen de langstudeerdersboete voor deze studenten zouden moeten betalen. Het kan overigens uh, ook wettelijk niet als dat niet maatschappelijk ook uh, bediscussieerd en geregeld wordt. Want we zeggen aan de ene kant, hè, zegt ook het kabinet fantastisch, dit zijn onze iconen, dit zijn onze medaillewinnaars in Londen. En aan de andere kant zeggen ze eigenlijk jammer, maar je krijgt wel een langstudeerdeboete. Ja, nou kan ik me voorstellen dat er nog wel meer sporters zijn bij uw school die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen voor hulp, eventueel voor uh, mogelijkheden om toch langer te studeren. Ik denk aan hockeyers uh, die in hoofdklasses spelen. Waar legt u de grens? Nou, dat, uh, dat zou je met NOC-NSF moeten uh, bespreken. Als je zegt dat je een uh, topsporterstatus uh, uh, hebt en daarmee dus ook door NOC-NSF als zodanig wordt uh, erkend. Dan is dat een signaal dat je uh, je studie met een hele zware topsportcarrière kan combineren. En ik pleit er dus niet voor om iedereen die zichzelf een goed sporter of topsporter vindt, dan maar uit te zonderen. Natuurlijk, we snappen heel goed dat uh, dat, dat uh, streng moet. En uh, dat zou iets zijn waar NOC-NSF ook echt mee uh, moet gaan bemoeien, wat mij betreft. Ja, En waar legt u een andere grens? Want de samenleving is ook heel erg gebaat bij jonge kinderen, bij vrijwilligerswerk. Zouden die mensen ook gecompenseerd moeten worden? Nee, kijk, er is een grens. De Kamer heeft nu wel onlangs uh, besloten dat mensen die bestuurstaken verrichten, hm. dat die uitgezonderd moeten worden. En ik vind het heel raar dat dat voor topsporters niet geldt. Met maar waarom wel topsporters? Nou, omdat topsport ook zo'n heel belangrijk onderdeel van het, van het kabinetsbeleid is. We zijn allemaal enorm trots op onze mensen die naar Londen kunnen gaan dan moet je ze ook in staat stellen om dat te doen. En ook omdat we allemaal weten dat topsport op een gegeven moment ophoudt. We willen allemaal dat de topsporters van nu ook straks weer ergens aan de slag kunnen... en een gewone baan kunnen hebben. In... Dat is het wel heel handig als je ergens een diploma hebt. Ja, dat is zeker zo. En zouden we het in Nederland niet gewoon anders moeten gaan regelen... als um, dus je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, waar topsporters een beurs krijgen... Um, en ook aan de universiteit of aan de hogeschool op die manier verbonden raken? Ja, nou dat kan ook. De NOC-NSF heeft natuurlijk ook beurzen voor uh, topsporters... zodat ze daarvan kunnen leven. En wij zeggen prima. Wij zeggen, wij willen ook als hogescholen echt ons enorm inzetten. Dat doen we al. Ja, want u overigens. heeft er ook baat bij. Hè? Als u kan zeggen, wij hebben een aantal uh, mensen op school zitten... die bijvoorbeeld meedoen uh, in Londen op de Olympische Spelen. Dat is goed voor het imago, kan ik me voorstellen, van de hogescholen. Ja, nou, dat is nou niet de eerste overweging om het te doen. De eerste overweging is dat je ziet dat dit buitengewoon gemotiveerde studenten zijn dat je die wil helpen om hun studie met die topsportcarrière te combineren. En zoals gezegd, daar hebben we een aantal maatregelen voor getroffen. We ondersteunen ze, we hebben een topsportcoördinator, we hebben speciale programma's. Mm -hmm. Maar dat kunnen we allemaal wel opzetten. Maar het moet dan ook wel ergens uh, wettelijk geregeld zijn. En zij moeten in staat gesteld worden om uiteindelijk dan ook uh, die studie af te kunnen maken. Nou, daar gaat het nu ons om, om dat punt uh, te agenderen. En ik hoop echt van harte dat de sporters die nu naar Londen gaan, dat die daarna hun studie kunnen zetten en nog kunnen overwegen als ze succesvol zijn om nog eens een keer aan een groot evenement mee te doen. Helder. Jet Bussenmaker van de Hogeschool van Amsterdam, dank. Graag gedaan. Het is tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Hillary Clinton, heeft sorry gezegd tegen Pakistan vanwege het incident waarbij het Amerikaanse leger vorig jaar 24 Pakistanse militairen doden. De relatie met de Verenigde Staten raakte daardoor op een dieptepunt, terwijl Pakistan van groot belang is in de strijd tegen de Taliban in Afghanistan. De woordvoerder van mevrouw Clinton geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. You know, as the statement makes clear, there were mistakes uh, made on both sides that led to the tragic loss of life. En we zijn beide voor Nou, excuses van uh, Clinton, of namens Clinton, hebben effect. Vrachtwagens van de NAVO mogen weer over Pakistaans grondgebied rijden... zegt correspondent Lucas Waagmeester. Het beweegt nu, die route gaat open. Dat is voor de NAVO in Afghanistan wel echt heel erg belangrijk, hoor. Dit is de levensader voor de ISAF-troepen daar, hè? de bevoorrading... Ja, het is de belangrijkste voorwaarde voor het voeren van een effectieve oorlog. Dat weten we eigenlijk al honderden jaren. Uh, dus dit is een hele belangrijke stap voor de NAVO. En dus ook voor ons, want wij uh, maken nog steeds deel uit van die operatie daar. We gaan erover praten met Pakistan-deskundige Olivier Immig. Meneer Immig, goedemorgen. Goedemorgen. Is het woordje sorry dan zo belangrijk... Voor de Pakistani wel, want tot nu toe moesten ze het doen met, uh, ja, het spijt me, het was een ongeluk, het was een, een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar een verontschuldiging is iets anders. Het betekent een erkenning van het feit dat de Amerikanen de Pakistanse soevereiniteit uh, hoog hebben zitten, zoals dat heet. Ja, en gaat het daarnaast um, ook om geld? Het gaat natuurlijk altijd ook om geld, zeker in het geval van Pakistan, omdat het land economisch zeer slecht in zijn vel steekt tegenwoordig Um, de Amerikanen hebben beloofd om um, in ieder geval een aantal hulpfondsen weer vrij te geven... en op korte termijn over te boeken naar de Islamabad. Het gaat dan niet over een paar centen, maar over echt meer dan een miljard. En dat betekent um, dat Pakistan misschien niet de gang naar het IMF hoeft te ondernemen. Nee. Meneer Immig, als een excuus um, zo goed werkt voor de Pakistanen... waarom heeft de Amerika er dan zo lang over gedaan? Zeven maanden, geloof ik. Hè? Ja... De Amerikanen hebben heel lang voorgehouden dat het de schuld was van beide kanten. Die Pakistanse grenspost op Pakistanse grondgebied die door de Amerikanen is beschoten. Um, die zou niet zijn aangemeld bij de Amerikanen en die zouden hebben gedacht per ongeluk dat daar Taliban strijders zouden zitten. En ja, dan is het begrijpelijk dat ze erop schieten, want anders dan gebeurt het omgekeerde. Ja. Nu lijkt het dan weer goed te gaan tussen de Verenigde Staten en Pakistan. Um, maar kun je het bondgenoten noemen nu, weer? Nee, het zijn uh, partners in crime, zou je kunnen zeggen. Het zijn samenwerkende landen in de strijd tegen terrorisme. Wat zowel in Afghanistan, maar ook in Pakistan uh, grote vormen aan begint te nemen. Elke dag groeit de aanhang van een aantal radicale groeperingen. En de Pakistanse taliban hebben ook al uh, beloofd. Dat hebben ze trouwens heel vaak gedaan. En dat ze de konvooien zullen gaan aanvallen. En binnen twee jaar zal de NAVO zich terugtrekken uit Afghanistan. Ho hoe belangrijk is Pakistan in dat scenario? Kunt u dat schetsen? Het gaat nu over ongeveer 50% van alle aanvoer... en ook wel afvoer dan in de toekomst van militaire en andere uh, uh, materiële. Uh -huh. De andere 50% gaat via het noordelijke distributienetwerk. Dus via Noord-Afghanistan, Tajikistan. Daar heeft Pakistan niet zoveel mee te maken. Uh, dus Pakistan is heel belangrijk. Maar nog belangrijker is wat Pakistan in 2014 en vooral daarna gaat doen. Want de Amerikanen die blijven uh, voor een deel wel in Afghanistan. Tien jaar lang minimaal. En ze beloven ook dat de onbemande vliegtuigaanvallen op Pakistanse grensgebieden gewoon doorgaan. Ja, en, en m, m, m, ja, Lara zegt het al, de Amerikanen staan natuurlijk weg. Ze blijven natuurlijk ook wel voor, voor een deel. Maar uh, zit Pakistan niet met een hele boze Taliban? Moet... ...Pakistan niet heel voorzichtig zijn in die relatie met de Verenigde Staten? Dat wordt het zeker, want ze hebben inderdaad een hele belangrijke binnenlandse oppositie. De Taliban die een aantal groeien. Maar ook de omliggende landen van Pakistan zijn niet bepaald gecharmeerd van dit besluit. Want een land als Iran wil niets liever dan dat de Amerikanen verdwijnen uit buurland Afghanistan. En Pakistan wil graag een rol van betekenis in de regio spelen. Alleen, ja. Ze hebben een economisch probleem. Het groeit echt de verkeerde kant op, letterlijk. En ze hebben een politiek probleem. Goed, Olivier Emig over Pakistan en de relatie met de Verenigde Staten. Dank u wel. Dan terug naar de Olympische sporters. Voor zo'n 180 Nederlandse sporters beginnen de Olympische Spelen eigenlijk al een beetje vandaag. Straks is namelijk de officiële teamoverdracht. Symbolische overgang van de sporters van de sportbonden naar een gezamenlijk Olympisch team. En wij hebben contact met Erika Derpstra, oud-voorzitter van de sportkoepel NOC NSF. Mevrouw Derpstra, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe belangrijk is zo'n moment, die, die teamoverdracht? Oh joh, het is zo'n mooie dag voor de Olympiërs. Ze krijgen vandaag hun uh, olympische kleding, de olympische ringen, ze krijgen hun koffer. Er wordt uh, geshowt in welk uniform ze, ze de, de intocht in het stadion zullen doen. En ja, voor de eerste keer begint het nou echt, man. waar je, waar je maanden, jaren voor getraind hebt, het is echt een feestdag. Ja. En, en hoe belangrijk is die dag, mevrouw Terpstra? Is het uh, voor de teamgeest van belang? Ja, buitengewoon. Uh, kijk, de slogan van de noc en ze hebben ze niet voor niks... Winnen doe je samen en uh, je moet ook proberen om een team te vormen, uh, ondanks het feit dat je allemaal verschillende sporten bent. En uh, dit is echt zo'n dag dat, het, dat de teamvorming uh, uh, ja, zijn hoogtepunt krijgt. Er is, uh, de afgelopen, afgelopen tijd zijn er een paar keer sessies geweest waarbij veel van de potentiële Olympiërs al, al aanwezig waren, een soort mentale training ook. En uh, ja, dat gaat dus vandaag uh, nog door. Mevrouw Terpstra, u klinkt alweer net zo enthousiast als alle keren daarvoor. Uh, ja, maar het is zo <laughs> mooi. Weet je, en als je, als je dan straks die, bij die glunderende kopjes kijkt. Ja. Die zijn zo, zijn zo blij. Ja. Ik herinner me nog heel erg goed de, de eerste keer dat Irene wust mee mocht. En die zat daar, jongen, toch een partij te stralen op die ploegenoverdracht. Ik dacht, ja, dit, dit mens gaat het absoluut maken. Die gaat knallen. Dat kan niet anders. Vindt u dan... het gaat niet alleen omdat je heel goed getraind bent. Maar het gaat er ook om dat je met plezier naar die Olympische Spelen toe gaat. Vindt u het dan ook jammer dat u er niet meer bij bent? Nou ja, ja kijk. Ja, aan ja. alle ik, en, en ik ben er natuurlijk wel bij. Ik ga, ik ga nu naar de ploegenoverdracht. Ja. En uh, tijdens Olympische Spelen in Londen mag ik een dagelijks uh, radioprogramma maken voor RTV Rijnmond. Zo, kijk eens aan. Dus uh, ik, ik ben er dit keer op een hele andere manier bij, maar ik ben erbij. Ja. U gaat niet in de ochtend presenteren, hè? Dat u ons de concurrentie ja. aandoet. <laughs> Ja, ja, ja, ja het ja, spijt me, maar... ja. Ja. Nou, we zullen erop letten. Zeg, u hoort misschien net ook oud-staatssecretaris Bussenmaker... in onze uitzending ja. van de Hogeschool Amsterdam. Zij wilde topsporters steunen... door uh, te vragen of voor topsporters kan worden afgezien... van die langstudeerboete. Wat vindt u daarvan? Ja. Is dat een steun voor sporters? Absoluut. Kijk, Jet Bussenmaker is niet voor niks... een van de allerbeste staatssecretarissen van sport geweest... van de afgelopen jaren. En wat ze nu zegt, dat, dat slaat een spijker op zijn kop. Het is zo belangrijk dat, dat uh, studerende topsporters, en, en dan hebben ze twee enorme klussen, en het is net wat ze zegt, het zijn hele leergierige en ijverige uh, studenten, hele, hele inspirerende studenten ook voor hun, voor hun, hun, hun makkers op school. Uh, ja, het is van belang dat ze dan niet ook nog een keer een belemmering krijgen omdat ze dan langstudeerders worden en mm. het ze niet meer kunnen opbrengen. Ja, nou dat heeft de VVD dan niet zo goed geregeld, mevrouw Derpster. Ja, ik moet je zeggen, ik heb het uh, kiesprogramma van de VVD nog niet gezien, want ik, dat is nog niet uit. Nee, maar dit was al uh, geregeld, in 2011. Ja, maar het feit dat er, dat er voor bestuurders een uitzondering wordt gemaakt, mm. waar, waar ik het zeer mee eens ben, want je moet tijdens je studie ook nog leren om andere, andere vaardigheden te krijgen. Die uitzondering die moet ook kunnen gelden voor topsporters. Ja, dus dat had eigenlijk de VVD moeten regelen in 2011, begrijp ik. Nou, ik denk dat het uh, nog geregeld kan worden. Ja, oké. Okay. Nou. Ik ben, ik ben, ab <laughs> ben absoluut... Absolu absolu U blijft een politica, hè, eigenlijk? Nou ja, kijk, ik heb me voorgenomen, sinds ik uit de politiek ben, om geen openbare uitspraken meer te doen. Hm. Dit is wel het randje, hoor. <laughs> U moet uw invloed maar aanwenden in Den Haag. Uh, ik neem die aansporing ter harte. Goed zo. Nog even hoeveel medailles, waar, ga, waar gaan we voor? Ja, kijk, en dat is nou een vraag die heb ik mijn hele sportcarrière niet beantwoord. Je hebt zogenaamde zekere medailles, die nooit een medaille worden. En je hebt zogenaamde nou, mensen die absoluut geen medaille kans hebben. En die komen op een moment prachtig met metaal thuis. Kijk, dat is de magic van de Olympische Spelen. Dat, dat, dat, dat, dat, dat kan je niet onder woorden brengen, maar... Het zijn de geheime krachten in de sport en laten we het daar maar op houden. Ik, ik hoop dat we bij de beste team van de wereld zijn. O, oh, nou, Ambitious. dat is toch ambitieus. Ja. Absoluut. Maar kijk, dat, dat, dat moet je ook. Je moet de, de lat heel hoog leggen, want anders kom je er nooit. Goed. En ik weet zeker, man, die 180 Olympiërs van ons... die straks dat stadion binnenlopen, die denken altijd al in hun hart... nou ga ik mijn grenzen zo verleggen. Ik ga iedereen verbaasen. Mevrouw Terpstra, uw enthousiasme is aanstekelijk. Ik zei ook al we... Dus we gaan ervoor. En we bedanken u hartelijk. Graag gedaan. Mooie dag. Hoi, dag. dag. Ja, ze, dan hebben we het straks over, dat Higgs-deeltje. Ja, dat wordt nou spannend, hoor. Uh, ook komt er nu onomstotelijk bewijs van het bestaan van dat Higgs-deeltje. Mark Hamer heeft dat antwoord zo dadelijk, hopelijk. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Hoog. Marcel de Spit zit er bijna op. Nog een korte viel op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen watergaas meer en af het draai 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, met all about the money. Kleine twintig minuten geleden is de persconferentie begonnen... van de wetenschappers in Genève. Zij gaan, als het goed is, antwoord geven op de vraag... of dat essentiële Higgs-deeltje ook daadwerkelijk bestaat. Tot nu toe is het alleen in theorie aangetoond. Mark Hamer is in Amsterdam, zit met wetenschappers te luisteren naar die persconferentie. En Mark, is er al duidelijkheid? Nee hoor, we zijn nog bezig met de inleidende beschietingen, zoals dat we dat bij even moeten noemen. Ik zit hier in de zaal in het Science Park in, de, in Amsterdam en we kijken naar een groot videoscherm waarop uh, verbinding is met, uh, met Zurich, het CERN, de plek waar uh, die, die deeltjesversneller staat. en We zitten te kijken en te luisteren naar werkelijk een doodzenuwachtige wetenschapper daar, die die, ja, die af en toe echt diep adem moet halen om, om uh, ja, zijn verhaal te kunnen, af te kunnen maken. En ook wel al drie keer heeft gezegd oh, hoe gespannen hij wel, wel eens niet is. Ik zit hier uh, achter in de zaal, probeer een beetje zachtjes te praten... samen met Ronald Klazes van de Radboud Universiteit. En uh, hij heeft ook meegewerkt aan het project. Waar kijken we nu naar? We kijken nu naar hoe goed ze de deeltjes kunnen zien die uit het experiment komen. Het is niet de ontdekking van het deeltje. maar hij laat nu gewoon zien... wij kunnen dit heel goed meten. En wat ze dan meten, dat ah. komt zo meteen. Daar, daar moeten we nog even op wachten. En, en eigenlijk zijn er vanochtend twee presentaties. Uh, ik heb begrepen dat het zo werkt. Je hebt die deeltjes versnellen. Dat is een tunnel van 27 kilometer op, uh, waarin deeltjes op elkaar klappen. En op twee plekken wordt er dan gemeten. Het ene plek waar het wordt gemeten heet het CMS. En de andere plek heet het uh, Atlas. En bij de Atlas-plek daar hebben vooral Nederlanders uh, uh, ja, aangewerkt. Ja, als hier nou duidelijk wordt dat ze hem hebben gevonden, dan zijn we er nog niet. in. Moeten, allebei de experimenten moeten het echt zien. Anders, als de ene een zelf ziet en de ander ziet niks... dan is het niet te vertrouwen. En daarom zijn er ook twee. So. We hebben de mensen die hier zitten in de zaal... die hebben meegewerkt aan, aan dat atlasdeel. Die, die moeten hun mond dicht houden. Want ja, die mogen... Tot vandaag wel, ja. Ik heb ook met collega's gepraat en zeggen... Ah, vertel nou, vertel nou, wat hebben jullie gezien? Nee, Wij mogen niks zeggen. Maar nu, als dit nu geweest is... dan kan iedereen natuurlijk gewoon gaan praten. So. De as, als deze... Is, geweest, dan weten we al meer deze presentatie. Als deze geweest is en ze hebben een positief resultaat, dan heb ik alle vertrouwen dat de Atlas, die zo meteen komt, dat hij ook een positief resultaat zal laten zien. Duidelijk, we zijn aan het zoeken. Hè, dat dat Higgs deeltje is al wel gezien, maar dat, dat hij gezien is, dat het niet berust op toeval. Uh, we kunnen nu nog niet zeggen dat die gezien is. Dat kunnen we straks zeggen. Want het is, uh, ja, het, het is een hele ingewikkelde analyse om, om die deeltjes te, te achterhalen. En wat, wat mensen nu staan te doen is elkaar te overtuigen. van: kijk, We hebben het eerlijk gedaan, we hebben het goed gedaan. Onze detector werkt goed. Dit is het resultaat en hier staan wij 100% achter. En dat moet je dus je collega's van overtuigen. Dat is wat hij nu staat te doen. Kijk even naar dat scherm. Ik zie allemaal grafiekjes en dingen en informatie. Mulus, uh, wat is dit nu? D dit is nog steeds het laten zien van de ja, Wij kunnen de fotondeeltjes, een soort deeltje wat heel belangrijk is, deze kunnen wij heel goed zien en heel nauwkeurig hun energie meten. Dat is wat hij nu laat zien. Dit is nog niet de, de data. En want die data is dus overal, de, dus vanuit die twee machines, de CMS en de Atlas, is data verzameld en die is over de wereld heen geanalyseerd. Ja, dat klopt. Ook hier, hier in, in Nederland, in Amsterdam, in Nijmegen. Over een heleboel plekken in de wereld. En dat komt allemaal aan elkaar in deze presentatie. Spanning neemt toe. Ik zie weer steeds dingen in beeld. Ik zie allemaal puntjes, dingetjes. Ik kan er nog weinig wijs uit worden. Maar straks, als we het bewijs horen, dan meld ik het weer. Nou, hopelijk komt dat nog voor tien uur. Anders natuurlijk later vandaag in de sportzomer... het definitieve bewijs, of niet, van het hicks deeltje Dan naar uh, Wimbledon, het tennis. Gisteren was het Ladies Day. En vandaag is het ruim baan voor de mannen. Want de vier kwartfinalen staan op het programma. Marcella Mesker in Londen. Goedemorgen, Marcella. Goedemorgen. Naar welke kwartfinale kijk jij het meest uit? Nou, er is er natuurlijk maar één wedstrijd waar het om gaat vandaag. En uh, misschien kun je drie keer raaien wie dat is. Het is natuurlijk Andy Murray tegen David Ferrer... En dat zeg ik niet omdat uh, Groot-Brittannië uh, in de ban is van Wimbledon en van hun Andy Murray. Maar als je naar de vier um, kwartfinales kijkt bij de mannen... ja dan moet je toch stellen dat er ook maar één wedstrijd is die op papier het meest spannend is... tussen twee top-tien spelers. Murray 4, Ferrer 7. En ze hebben tien keer tegen elkaar gespeeld en het staat precies 5-5. Dus het is ontzettend spannend. Ferrer, de Spanjaard, in de vorm van zijn leven... Uh, sloeg uh, Del Potro, de Argentijn, toch ook geen klein. Er echt vanaf in drie sets. En uh, ja, ze gaan nu voor het eerst op gras spelen. Kijk je naar Federer Yushni... 13-0 staat het voor Federer. Hmm. Nummer 3 Iets Ja, Djokovic Maier. Uh, uh, Oké, okay. 1-0 Djokovic. Maar dan heb je de nummer 1 van de wereld tegen de nummer 31. En dan heb je Tsonga Kolschrijber. En ook Tsonga staat daar dik voor met 5-1 in onderlinge ontmoetingen. Koolschrijber, nummer 27 van de wereld. Een beetje geprofiteerd van het schema omdat Nadal daaruit vliegt. Dus ja, als je deze vier wedstrijden ziet, dan denk je: Murray Verheer, daar wil je een kaartje voor kopen. Bij ja, de vrouwen zijn de vier halve finalisten bekend. Marcella, wie maakt op jou de meeste indruk? Allemaal. Ik moet heel eerlijk zeggen, die uh, kwartfinales bij de vrouwen gisteren. Het was fantastisch tennis. Het was goed. Het was uh, hoog niveau. Het was spannend. Het was vol strijd. Uh, Serena Williams, de oudste, uh, 30 jaar. Die anderen zijn allemaal jonkies. Nieuwe generatie. Williams, uitstekend gisteren, won ze van Kvitova de wimbledon Kampioenen. Zij moet nu tegen Azarenka, de nummer 2 van de wereld. Uh, die van uh, die hele jonge Pashek won. En uh, ja, dan heb je nog. Kerber. Een jonge Duitse. Die won van haar landgenote Lissiki. goede linkshandige speelster. En die speelt nu tegen de Poolse Radwanska. Die de Russin Kirilenko uitschakelde in drie sets. Dus kortom, goede wedstrijden. En uh, ja, ik verheug me op die halve finales morgen. Hmm. En ja, je bent af en toe ook een beetje onze weervrouw, Marcella. Ja. <laughs> Excuses daarvoor. Maar wat zijn de verwachtingen in Londen voor vandaag? Nou, ik heb net weer naar het BBC-nieuws zitten kijken. Het, het is een giller. Je ziet daar een, een weervrouw die het fantastisch doet. Vol humor, heel leuk. Met grote smile. Zit ze de enorme regenval vandaag weer aan te kondigen. En zo gaat het iedere dag. Dus het weer is niet best. Het is benauwd en het is nat. En er zal weer veel regenval op wimmelen. Maar ja, we hebben een dak. Dus we kunnen sowieso tennis kijken. Marcella Mesker vanuit Londen. Dank je. Radio 1. Het NOS-journaal. Het welzijnswerk verliest 9000 banen. En de politie is slordig met gegevens. Half tien is het. Goedemorgen, ik ben door al negens.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 Uh, ...activiteiten voor jongeren, activiteiten voor ouderen. Dat belangrijke werk kunnen zij niet meer doen... ...waarmee zij zeggen, wij gaan nu een hele belangrijke functie in de samenleving verliezen. Die functie die ervoor zorgt dat mensen nog kunnen participeren, kunnen meedoen... ...en zich ook voor elkaar kunnen inzetten. En dat is volgens de sector het gevolg van bezuinigingen bij de gemeentes. Grootste punt van zorg is het oudere werk. Daar is veel vraag naar, maar het krijgt vooralsnog geen extra geld. De politie is slordig met privacygevoelige informatie. De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom zegt dat na onderzoek. Geen enkel korps houdt zich helemaal aan de regels. Wat kun je denken aan bijvoorbeeld uh, het niet op tijd verwijderen van gegevens, het niet goed beveiligen van persoonsgegevens, het niet goed bijhouden... Van het overzicht van uh, waar iemand bij mag. Uh, het niet bijhouden van het overzicht van uh, momenten waarop bijvoorbeeld een, uh, een onbevoegde toegang heeft gekregen tot die gegevens. Uh, allemaal dat soort problemen. Bits of Freedom maakt zich vooral zorgen over de koninklijke marechaussee. Vooral daar zou het niet best zijn gesteld met de bescherming van privacygevoelige zaken.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 En zeker een kwart van de Olympische sporters loopt een groot risico... dat ze die langstudeerboete moeten gaan betalen. Uitzendkrachten, seizoensarbeiders en freelancers krijgen voortaan sneller een baan. Staat in een CAO die in de maak is voor flexwerkers waar de uitzendbranche aan werkt. flexwerkers langer dan zes maanden ergens werken... dan kunnen ze volgens de plannen in dienst treden bij hun uitzendbureau. Rennert Algra van de NVUB, de brancheorganisatie van kleinere uitzendbureaus. We nemen uh, dienstverbanden over van reguliere werk, uh, werkgevers. Je ziet dat dat ook uh, in Nederland heel snel stijgt. En wij zeggen van nou die mensen zou je ook gewoon eigenlijk zekerheid moeten bieden. Ook de kans moeten geven om een hypotheek af te sluiten. En zorg dan dat je, dat je ze eigenlijk een vast een continu flexcontract geeft. Met ingang van het nieuwe jaar op 1 januari zou de CAO van kracht moeten worden. Dat was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Daarna is het licht wisselvallig. Goedemorgen. Nog tot tien uur luistert u naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, dat was drie. In twee dagen tijd zijn drie topmannen opgestapt bij de Britse bank Barclays. Na de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de bestuursvoorzitter... vertrok gisteravond ook Jerry Del Messier. De bank heeft een enorme boete gekregen... voor het manipuleren van de belangrijke rentestand. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, wie is die derde topman die nu vertrokken is, Del Messier? Ja, dit is de Chief Financial Officer, een van de belangrijkste personen binnen het bedrijf. En de reden dat hij juist hij opstapt, is omdat hij ten tijde van dat gemanipuleerd met die hele belangrijke rentestand Libor ja, een leidinggevende was bij de zakendivisie waar dat allemaal plaatsvond. Eigenlijk meteen nadat dit schandaal vorige week uitbrak, ja, werd zijn naam genoemd. Was ook de druk groot om op te stappen. En hij volgde dus gisteren dezelfde dag dat zijn baas Bob Diamond opstapte. Ja, en die Bob Diamond wordt vandaag gehoord door de Kamercommissie Financiën van het Lagerhuis. Wat willen ze van hem weten? De belangrijkste vraag zal zijn wat hij er gewoon van afwist. Net als Delmissier werkte Diamond voor die zakendivisie waar die fraude plaatsvond. Sterker nog, hij gaf leiding aan de divisie. Was hij toen op de hoogte en zo niet had hij dit niet moeten weten? Dat zijn de belangrijkste vragen die aan hem gesteld zullen worden. Ik denk dat de commissie ook wel een soort van spijtbetuiging verwacht. Dit was de man die twee jaar geleden nog voor dezezelfde commissie heel arrogant zei... dat de tijden het boetedoening van de banken voorbij is. Dat er weer risico's genomen moeten kunnen worden. En daar zal de commissie ongetwijfeld op terugkomen. Maar ik kan me voorstellen dat Diamond ook wel iets te verliezen heeft. Denk jij dat hij echt een boekje open gaat doen voor die commissie? Dat denk ik wel. Uh, Diamond is niet het type dat met de staart tussen de benen... voor die commissie zal zitten. Hij zal eerder vechtend uh, ten onder gaan. En daar krijgen we gisteren al een voorproefje van. Want hij heeft een memo vrijgegeven die belastend is... voor zowel de Bank of England en de Britse regering. Oh, wat staat daarin dan? Nou, dat is een verslag van uh, een telefoongesprek tussen hem en de vice-directeur van de Bank of England. Dit gebeurde in 2008. Dit is na de val van Lehman Brothers. Een tijd dat die cruciale Liber-rente ontzettend hoog stond. Nou, de vice-directeur zegt in dat gesprek dat de regering zich zorgen maakt dat die Liber-rente zo hoog is. Om er vervolgens aan toe te voegen dat wat hem betreft uh, die rente niet zo ho ho hoeft, hoeft te zijn voor Barclays. Nou, Diamond zelf zegt dat hij dat nooit als een instructie heeft opgevat... om die rente dan maar kunstmatig te verlagen. Maar, en dat is wel heel belangrijk, dit bericht werd wel doorgegeven... aan zijn collega's in de zakendivisie van Barclays. En die hadden dat wel zo opgevat. En Diamond impliceert daarmee in feite zowel de Bank of England... als de regering in dit gemanipuleer van die Libe-rente. En dat maakt dit schandaal groter dan het al is. Ja, Dit geeft dus aan dat er meer partijen zijn die, die spelen... Nou, ja, als je dat spelen kunt noemen, maar in ieder geval manipuleren met die rente. Ja, want uh, de, uh, een andere belangrijke vraag is: waar waren de toezichthouders? Uh, dit was in een tijd uh, dat de banken nog vrij spel hadden, hè, dat de regering een bewust beleid had had van light touch regulation, zo min mogelijk bemoeien met de banken. Dat is iets waar deze conservatieve regering dan ook graag op inhakt, want toen was Labour nog aan de macht en die zeggen van oké, okay, waar waren jullie? En dat is ook een van de redenen dat uh, de premier een parlementair onderzoek is begonnen om dat nog eens uh, te belichten. Anja van der Horst vanuit Londen. Dan terug naar eigen land, naar de Joint Strike Fighter. Er is een kamermeerderheid inmiddels tegen de aankoop van de JSF... nu ook de PvdA er geen helmen in ziet. De partij zegt dat er te veel onzekerheden zijn... en dat bovendien het toestel steeds duurder wordt. Het Nederlandse bedrijf Stork moet onderdelen voor de JSF gaan maken. Sjoerd Vollebrecht, bestuursvoorzitter van Stork... is dan ook zeer ongelukkig met de beslissing van de PvdA. Ja, het lijkt erop dat men voor het uh, ki trekken van kiezers uh, de feiten volledig negeert... Er is uh, op dit moment helemaal niet een besluit te nemen over de aankoop. Dat heeft de, de Kamer en de regering onder druk uh, van de Kamer vier jaar vooruitgeschoven. En waar het wel nu over gaat zijn uh, vele banen in Nederland. Meer dan 1250 uh, mensen werken voltijds of in belangrijke mate al aan het project. En fabrieken draaien daar al gedeeltelijk op. Mm, dus als de PvdA zegt dit project is te duur en het is omgeven met te veel onzekerheden, dan zegt u dat is verkiezingsretoriek. En bovendien ligt de PvdA. Nou, er wordt telkens gesproken over grote budgetoverschrijdingen waar Nederland kwetsbaar voor is. Dat, dat is absoluut niet waar. Nederland heeft zich ingekocht voor een miljard, dat is één miljard in de innovatie in Nederland geweest. Dat hebben we ook al terugverdiend. En vervolgens nemen de Amerikanen alle overschrijdingen voor het ontwikkelbudget voor hun rekening. Omdat het een uiterst complex project is. Dus daar loopt Nederland geen risico, maar het wordt wel telkens opgebracht, lijkt het. Ja, meneer Vollenbracht, er is, is zo'n 800 miljoen euro ingestoken door Nederland. Die opbrengsten moeten terugkomen via het bedrijfsleven, via u onder andere. Ja. Mevrouw Essing van de Partij van de Arbeid zegt, van die opbrengsten vallen tegen. Ja, daar, heeft zij daar gelijk? Ik kan het absoluut niet plaatsen. Er is inderdaad een miljard aan opdrachten. Vijf miljard uh, zit al in de pijpleiding. Het zal toenemen tot negen miljard in de productiefase. Dat is zeker? En, ja, dat is, wij maken unieke componenten met het Nederlands bedrijfsleven voor het toestel. Daar hebben de Amerikanen zich ook toe gecommitteerd. En ze houden zich daar volledig aan. Ja, dus zij heeft niet gelijk als zij zegt dat valt absoluut tegen. Niet. We hebben het ook voorgerekend. Op dit moment ik noemde al die grote aantallen mensen die eraan werken. En dat neemt toe tot een 3000 man op de piekproductie uh, vanaf 2016, 2017. En daarna is eenzelfde aantal mensen nog betrokken bij het onderhoud van het toestel over een periode van uh, 30 tot 40 jaar. Maar zit er niet ook onzekerheid toch in de afname uiteindelijk van de straaljagers? Want er zijn landen die wat voorzichtiger zijn, ook vanwege de crisis... waardoor er wat minder geld te besteden is. Zou dat uiteindelijk kunnen tegenvallen dat er minder toestellen worden besteld? Ja, dat, uh, natuurlijk kan dat. Maar over de lange termijn zal dit toestel eigenlijk alle westerse uh, aanvalstoestellen uh, vervangen... Dus op de lange termijn zijn die aantallen richting de 3.000, 4.000 absoluut uh, voorzien. En je ziet ook andere landen langzaam, maar zeker nu wel bestellen... ook landen die nog niet op de lijst stonden. Ja, okay. Dus uh, dat, is, uh, dat is niet juist. Maar je ziet wel die vertraging die landen laten zien in het bestellen door budgetdruk. En dat is nog wel begrijpelijk ook. Maar heeft ook wel effect straks op de prijs van het toestel, helaas. Ja. Nu komt de Partij van de Arbeid dan uh, met een motie. Uh, het kabinet zal die hoogst waarschijnlijk na zich neerleggen... en dat ook weer doorschuiven. Heeft dit toch consequenties, bijvoorbeeld voor uw bedrijf? Ja, hoe lang kun je doorgaan... om je geloofwaardigheid internationaal aan te tasten? Wij maken cruciale delen voor zo'n uh, zo toestel... En dat doe je voor inderdaad die periode van 30, 40 jaar. Je wil betrouwbare, voorspelbare partners hebben. Nederland is dat jarenlang geweest. Daarom hebben we ook zo'n zeer prominente rol in dat, dat bouw en ontwikkeling van dit toestel. En die geloofwaardigheid wordt helaas keer op keer aangetast. Al dus de bestuursvoorzitter van Stork, Sjoerd Vollebrecht. Wij we gaan weer eventjes naar Mark Hamer. Wetenschappers proberen het bestaan van het higgs deeltje aan te tonen. Je heeft dat eerder vanochtend kunnen horen. Mark, heb je nieuws al? Ja, spanning in de zaal, de hele ochtend. En toen opeens kwam er een uh, dia in beeld. En daar stond onder, rechts onderin het vijf sigma beeldje. En toen hoorden we opeens... APPLAUS. Ja, een applaus naast me, Ronald Kleis Wat betekende dat vijf sigma? Dat betekent dat ze nu officieel kunnen claimen... wij hebben het deeltje gevonden. Het x-deeltje is gevonden? Uh, ja. Ja, want het is een beetje lastig om te zeggen op, op die manier. Maar dat, dat is eigenlijk wat het bewijs, want ze hebben met die CMS-detector... daar in die deeltjesversneller gekeken. En men kan nou zeggen, we hebben hem gezien. De kans dat ze fout zitten, ja. is nu minder dan 1 op een miljoen. Dus dan zijn we behoorlijk zeker van onze zaak, ja. ja. En eigenlijk vandaag is van, er zijn twee onderzoeken gedaan. We hebben er nu van eentje, dan hebben ze hem gevonden. En nu is het straks wachten op de andere en dan kan... De champagne Kan de kurk van de fles voor de champagne? Uh, ja, ik durf wel een gokje te wagen dat het andere experiment met iets soortgelijk zal komen. Of ze vijf sigma zeg maar halen of niet, dat zullen we zien. Maar ik denk dat dat is gewoon een bevestiging van dit. Maar het zijn twee onafhankelijke resultaten van onafhankelijke experimenten. En als die allebei het over hetzelfde eens zijn, nou ja, dan moet je inderdaad wel heel erg veel pech hebben om ongelijk te hebben. Namelijk pech van een kans van 1 op een miljoen. Ja, de, de presentatie gaat nog even door. Waarom eigenlijk? Uh, het is heel erg nodig om te laten zien... dat wat je gedaan hebt niet wishful thinking is. Maar dat je echt kritisch bent geweest op jezelf, op je collega's. Dat je... Ik probeer te bewijzen de hele tijd. Van ik, ik wil laten zien dat ik het fout heb. En dat lukt niet. En dan kun je zeggen. Ik, ik sta nu achter dit, achter dit resultaat. In de deeltjes fysica zijn wij ontzettend streng voor onszelf. Wat dit soort dingen betreft. En dat is maar goed ook. Ja, nu, nu is het op één manier. Maar één ja, want het is op verschillende manieren, heeft men ernaar gekeken. En de, op andere manieren... Daar, daar gaat hij nu doorheen, die lijst. Op een andere manier, nog, nog beter misschien, of een andere manier. Daar is men weer heel dichtbij. En... Ja, dat, dat, er zijn een heleboel manieren waarop je in het hiksdeeltje kunt zien. En dat, dat zijn allemaal stukjes bewijs. De, de spectaculaire, de grote stukken, die, die heeft hij nu laten zien. En die onderschrijven wat wij denken. En er zijn nog een heleboel andere manieren. Die gaan we natuurlijk ook allemaal bekijken. En dat, door die lijst gaat hij nu heen om te laten zien wat zijn onze vooruitzichten om binnen de komende paar maanden ons bewijs nog sterker te krijgen. Om nog sterker te maken. En de kans van 1 op een miljoen dat je fout hebt is natuurlijk goed. Maar als je dat kunt reduceren tot een kans van 1 op de 100 miljoen is het natuurlijk nog veel beter. Wij zeggen nu: het Higgs-deeltje bestaat. Ja, dat, ga ik, dat zal ik nu op Officieel ja. ja, ja. Kijk eens aan. Uh, uh, het nieuws is daar. Mark Hamer, dank je wel voor nu. Later hoort u uiteraard wat dit dan allemaal te betekenen heeft. Op Radio 1. Koninklijke Bibliotheek heeft een nieuw boek intussen. En dat boek is oud en tegelijk ook nog maar een paar jaar oud. Hoe dat kan, hoort u zo dadelijk. Over de verkeersinformatie kunnen we kort zijn. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 van Miss Molly and me. In het eerste jaar van de onafhankelijkheid heeft de Zuid-Soedanese regering de olieproductie volledig stilgelegd. Het was misschien wel het meest drastische besluit in de geschiedenis van de jonge natie. En het leidde tot grote spanningen met het noordelijke buurland Soedan. Afrika-correspondent Koer Lindeyer reisde naar Bentiu, het hart van de olie-industrie in Zuid-Soedan. Benzinestation, maar er is geen benzine, dus we krijgen het uit een jerrycan van de, de zwarte markt. Ja, yeah, er is geen no fuel hier, want Because fuel is very limited. En nu is de een is 270. 270 Soedanese uh, uh, pond in het midden van het oliegebied in Zuid-Soedan is er alleen op de zwarte markt benzine en diesel te krijgen. Hier werd de olie gewonnen, vlak bij Bentioen. Een uurtje rijden over de boom. Savannah, daar waar enkele maanden geleden het krioelde van Chinezen, Indiërs, Maleisiërs... die hier de olieproductie op gang hielden, daar heerst nu de rust van reigers en kraaien. Ik loop hier rond met uh, de voormalige wachtman... Hier moeten ze dus ergens die kraan zijn uh, dichtgedraaid. Uh, ja, yeah, ze collecten the oil from uh, Unity Wills. En dan they have a big uh, pipeline. Sommige woekenplanten hebben zich inmiddels om uh, de pijplijn uh, geslingerd. Nadat de uh, oliekraan werd dichtgedraaid in februari, namen de spanningen onmiddellijk ontzaggelijk uh, toe. Zuid-Soedan had Noord-Soedan beschuldigd olie te stelen, uh, olie die via de pijplijn over Noord-Zuranees grondgebied bij Port-Soudan eh, wordt geëxporteerd. En toen namen de spanningen echt ontzaggelijk toe. En dan is hij hier zelfs, geloof ik, gebombardeerd, hè? Ja, dat is een bombardement hier. Ietsje verder hier vandaan, buiten eh, het erf... waar de olietankers eh, op staan, vielen bommen. <truhend> 95 van zuid soedaans inkomsten kwamen uit de oliewinning. In de hoofdstad Juba leg ik de minister van informatie Barnaba Marial Benjamin voor dat zuid zelf zelfmoord heeft gepleegd door de olieproductie stil te leggen. I thought it would be a homicide because it is Khartoum who did it, as I said. Khartoum did what? First they prevented the export of our oil from the port, Port Sudan. Het is moord door de regering in Khartoum van noord soedan de regering in Khartoum blokkeerde de export van onze olie. Secondly, they actually force the De regering in Khartoum dwong oliebedrijven onze olie te verkopen en de inkomsten gingen naar Khartoum. Now we are a sovereign state and another sovereign state comes and takes resources and holds the gun on your head. Take it or leave it. And what do you do? For the survival of this country, is Noord-Soedan zette ons het pistool op onze slaap. Wat kan je dan doen? Voor de overleving van dit land was het een belangrijk besluit. We hadden geen andere keuze. Because there was no any other left for us to do. Kort onze correspondent, reisde door Zuid-Soedan. Morgen hoort u zijn volgende reportage. De Radio 1 Sportzomerbus. Prem Radication sjoen gaat proberen vanochtend aan ons duidelijk te maken... wat de sport Padel, Padel inhoudt. Nou, uh, take it away, Prem. Nou ja, ik sta hemelsbreed uh, vlakbij jou in de buurt. Ik sta in Huizen. Rechts zie je dan uh, twee van die skibanen. En dat zijn we bij Coronel Sports. Dat komt uit dat bekende uh, racegeslacht. Uh, Sjoerd, je bent manager hier. We staan bij een baan. En ik luister als ik kan het beschrijven als zo'n kruifkort met, met, met stalen uh, uh, hekken eromheen. Van die, door, door dat gaas met die grote gaten. En dat aan de achterkant, in tegenstelling tot zo'n kruifkort, zie je dan uh, glazen, uh, ja, glazen platen. In midden zit er gewoon zo'n tennisnet... Uh, um, um, en dan is die baan paars, maar let op zand eroverheen gestroot. Sjoerd, je had nog nooit van deze sport gehoord. Je bent hier manager. Uh, hoe komt het ineens dat jullie dit hebben gebouwd? Ja, dat komt Norberto, die is twee jaar geleden bij ons gekomen met, met, met dit plan, met deze baan. En nou, wij waren wel geïnteresseerd in iets leuks voor ons centrum. We zijn een recreatiecentrum, we zijn een sportcentrum. En op die manier hebben, hebben, we dat, hebben we dat in gang gezet. Maar lieve Sjoerd, je hebt tennisbanen hier, je hebt squashbanen. En dan komt er een of andere rare Argentijn. En die zegt, signor, signor. en dan heb je dan, daarna hier twee pedalbanen. Ja, ja, ja. Ja, ik kan een beetje Spaans, dus ik zei, senior, eh, ik, ik ben wel geïnteresseerd. En ik ben op YouTube gaan kijken en eens gaan informeren in die sport. En eh, nou, op die manier dacht ik, nou, we gaan ermee, we gaan ermee starten. Hartstikke leuk. Maar, maar, maar waarom, is, waarom is dit een, een, een A-wit? Nou, dit is een A-wit om, eh, omdat het een hele interactieve spel, eh, sport is. En het is leuk om te spelen, 2 tegen 2, met z'n vieren. En het is gewoon een goede aanvulling op ons centrum, maar ook op tennis en op squash, wat we ook al hebben. Oké. Okay. Norberto Nessi, je bent van Argentijnse afkomst. Argentinië heeft ons Maxima gegeven, heeft ons Messi gegeven. En ook Norberto Nessi. Ik bedoel, ik ben me gaan voorbereiden. Dit is toch zo'n marginale sport, joh. Er is niet eens een wereldkampioenschap. In Europa zie je het nergens, in Amerika zie ik het niet. Waar wordt dit gespeeld? Si, sí, senor. Die wordt gespeeld in Spanje, in andere en in andere 15 uh, landen. In Spanje is het uh, padel zelf drie keer groter dan tennis al. Serieus? Serieus, zeker. En waar heb jij het leren spelen? In Argentinië toen ik 15 was. Dat was inmiddels uh, 22 jaar geleden. Mm -hmm. Nou, Lara, ik, ik dacht dat ik naast de jongen van 18 stond, maar hij is 38 Hij ziet er echt uit om, weet je, zelfmoord te gaan plegen zo. Maar, maar, maar je bent in Nederland gekomen en er was geen enkele. Hoe spreek je het trouwens uit? Padel of padel? De woord. Padel, we staan niet in de Nederlandse woordenboek, dus we, we mogen zelf bes, uh, beslissen wat je wat gaat worden. Hoe zeg je dat in Argentijn? In Argentijn zeg je padel. Oké, okay, padel, luister. Er was geen enkele padelbaan uh, hier en nu zijn er 13 of 14. Hoe zit je geluk? Uh, er zijn mensen met hetzelfde interesse, interesse in gesport, net, net als ons. Uh, mensen uit Eenschede, Rotterdam... De Hague, uh, uh, Five Houses, overal mensen die, die geloven in de sport. Um, Nederland heeft uh, de ambitie uh, uh, om een uh, sportland te worden. Een pal is een goede manier om dat te bereiken. Oké, okay, luister als het u opgevallen En Marcel, dat ik nog op geen enkele wijze heb beschreven. behalve uh, hoe het eruit ziet, die baan. wat het precies doet. En waarom. We ga, ik ga zo meteen dit spel spelen. Dan gaan we wat opnames maken. En bij tijd van de Brink. En Willemijn ga ik dat helemaal uit de doeken doen. Oh, hoe je het speelt. wat de technieken zijn. waarom het slecht of goed is. Ja, het moet wel de hele dag een beetje spannend blijven. Ja, heen, nou dat is heel goed. Want uh, volgens Marcel is het heel sloom tennis. Dus dat is dan wel wat voor jou, hè? <laughs> Oh, Marcel zegt <laughs> dat het sloom tennis is, Padel. Pst, zeg dat dan nou niet. jongen. Oh, oh, nee. Marcel, maar het is geen sloom. Het is een kruising tussen tennis en squash. Maar goed, dat ga, heb je het ooit gespeeld, Marcel? Nee, ik heb net een klein filmpje gezien. Ik was toch zeer benieuwd. Oh, je kan niet wachten. Luisteraars nee. doet u niet als Marcel. Want dan gaat u alle slechte filmpjes op YouTube... zo meteen, iets voor half twaalf <laughs> op Radio 1. Dan hoort u alle details. Prem, tot later. En er staan heel veel slechte filmpjes op YouTube. We gaan naar de Koninklijke Bibliotheek. Die heeft sinds deze week een bijzonder gebedenboek boek in bezit. Het komt uit de late middeleeuwen, maar toch ook weer niet. Het komt ook uit 2007. Conservator Middeleeuwse Handschriften bij de Koninklijke Bibliotheek. Ed van der Vlist, goedemorgen. goedemorgen. Legt u dat eens uit als u wilt. Uh, nou, het is alweer zo'n 500 jaar geleden dat er uh, in Vlaanderen, in de zuidelijke Nederlanden, een prachtig rivier werd uh, gemaakt. Dat dan snel uh, een reis maakte naar het noorden van Italië en de Venetië terecht kwam. En afgelopen maandag is dat boek weer een beetje teruggekomen naar onze streken. Ja, in de... ja en waarom komt het dan ook uit 2007? Wat is er toen gebeurd? Euh, toen zijn euh, Romeinse uitgevers euh, begonnen met het maken van een zo natuurgetrouw mogelijke kopie van dat kostbare Middeleeuwse handschrift en uh, dat heeft nogal uh, wat voet in de aarde gehad. Dat, heeft, euh, dat ging niet in een weekje zal ik maar zeggen, dat, dat duurde even. En een kopie, meneer Van der Vries, is dat dan net zo fijn om te hebben als, als het, het echte werk? Er ja, had niets boven een echt middeleeuws handschrift, maar die zijn uh, helaas uh, niet uh, zomaar te koop. Uh, u zegt al, dat een kopie maken duurt even. 500 jaar geleden duurde het ook even. Hoe lang hebben ze aan het origineel gewerkt? Dat weten we niet precies, dat staat er niet in. Maar de schattingen uh, die, uh, lopen toch uit tot een jaar of dertig dat er oh. aan gewerkt zou kunnen zijn door verschillende kunstenaars. En, en de kopie, weet u dat? De kopie, nou, daar zijn ze weer aan begonnen in 2007. Dus dat kan niet langer dan vijf jaar zijn geweest. Ah, okay. Okay. Nog twee jaar geleden werd het eerste exemplaar op een doop gehouden. Dus een jaar of drie is daaraan gewerkt. En kunt u eens vertellen aan onze luisteraars, beschrijf hoe het boek eruit ziet? Het is een prachtig boek. Je ziet al vanuit uh, de verte dat er iets heel bijzonders aan de hand is. Het is dik. Het is bijna 15 centimeter dik. Het is groot. Het is 30 centimeter hoog en 25 centimeter breed. Het is bekleed de band met edelsmeetwerk op, uh, op purper fluweel. En uh, het is voorzien van, van goud op te sneden. En dan zie je alleen nog maar de buitenkant. Stel dat je het open zou maken, dan blader je door een boek... Waarin meer dan 100 kunstwerken uit de vroege 16e eeuw uh, uh, verborgen zitten. Ja. Het is een uh, indrukwekkende ervaring. Dus het is ook vooral om te kijken? Uh, het is vooral om te kijken, ja, zeker. En u bent blij met deze aanwinst. Meneer Ik ben heel blij ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Ed van de hoorde uw conservator. Middeleeuwse handschriften van de Koninklijke bibliotheek. En zo zijn we het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal voor dit moment. We wensen u nog een hele fijne dag. Onder andere op Radio 1 met de Radio 1 Sportzomer En tot morgen. Herinnert u zich dit nog? Warte van de Weide!